Juri Stubenitski met het NOS-journaal. CDA-kamerlid Bruin Slot wil dat minister Schippers actie onderneemt... in de zaak van de omstreden neuroloog Janssen Steur. Schippers moet van het CDA contact opnemen met de autoriteiten in Duitsland. Daar is Janssen Steur weer aan het werk gegaan in een ziekenhuis. In Nederland loopt een omvangrijke strafzaak tegen hem. Onder meer omdat hij zijn patiënten in het medisch spectrum Twente vertelde... dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was... Op basis van zijn diagnoses zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. In Nederland mag Janssen-Steur niet meer als neuroloog werken. Formeel mag hij dat wel in het buitenland. Letselschade-expert Drost wil dat Janssen-Steur door de Nederlandse justitie wordt opgepakt. Drost staat bijna 200 oud-patiënten van de neuroloog bij. Bij een woningoverval in Breda zijn een agent en de bewoner van het huis vanavond gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt.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 Vermoedelijk is de kalasjnikov daarbij gebruikt. De slachtoffers waren bekende van de politie. Na de schietpartij heeft de politie de schutters achtervolgd... maar het lukte niet hen te arresteren. Vandaag zijn in Amsterdam-West... meerdere locaties langs de vluchtroute onderzocht. Er zitten zo'n tachtig rechercheurs op de zaak. Politie en voorbijgangers hebben bijna een uur lang niets gedaan... om de slachtoffers te helpen van de verkrachting half december... in de Indiaanse stad New Delhi... Een studenten van 23 jaar lag bijna een uur lang ontkleed en bloedend op straat. Dat zegt de vriend die tegelijkertijd met haar werd aangevallen tijdens de verkrachting. Volgens hem was de politie alleen maar bezig met de vraag bij welk politiebureau de zaak moest worden geregistreerd. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. De verkrachting leidde tot massale protesten in India. De Egyptische politie heeft in de sinai woestijn zes raketten van Amerikaanse makelij gevonden. Waarschijnlijk zijn ze uit Libië gesmokkeld en waren ze bedoeld voor militante Palestijnen in de Gazastrook. Na een tip werden de raketten gevonden in een gat in de grond. Het gaat om antitankraketten en luchtdoelraketten met een bereik van twee kilometer. Die kunnen worden ingezet tegen vliegtuigen. Tussen de stations Rotterdam Centraal en Lombardije... heeft het treinverkeer vanavond twee uur plat gelegen. Er was een trein tegen een bierkrat gereden. De trein liep geen schade op en kon doorrijden naar het volgende station. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de spoormedewerkers rondliepen... om onderzoek te doen. Rond negen uur vanavond kwam het treinverkeer weer op gang. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd... met extra noodhulp voor de slachtoffers van Storm Sandy... Het huis stelt in eerste instantie bijna 10 miljard dollar beschikbaar. Het geld maakt deel uit van een groter hulppakket. In totaal gaat het om bijna 60 miljard dollar. Het geld gaat naar duizenden mensen die een oktober schade opliepen door de storm. In de Amerikaanse staat New Jersey is een man opgepakt... voor het beramen van ontvoering, verkrachting en moord. De man van 22 zou hebben samengespannen met een politieagent uit New York om een vrouw op bestelling te kidnappen en daarna op te eten. De agent werd in oktober al aangehouden. Hij gaf de gegevens van de vrouw door aan de man. Vitesse mag op 31 januari niet voor eigen publiek tegen Ajax spelen... om de KNVB-beker, dat heeft de rechter in Arnhem vanmiddag bepaald. De rechter stelde tijdens een kort geding... dansfeestorganisator Q-Dance in het gelijk. Dat bedrijf houdt twee dagen na de geplande wedstrijd... een groot dancefeest in het Gelderdom. Volgens QDance is er tijd nodig om het feest in het Vitesse-stadion op te bouwen. Vitesse heeft na het weekend overleg met de KNVB om tot een oplossing te komen. Het weer, vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of acht. Ook morgen overwegend droog en bewolkt. Het wordt dan maximaal zo'n tien graden. Zondag kans op wat regen. De temperatuur ligt dan rond de negen graden. Volgende week iets minder zacht en een toenemende kans op regen.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 Goedenavond. Brigitte Bardot is boos omdat ze in Frankrijk olifanten vermoorden. En dus dreigt ze naar Rusland te emigreren, waar ze journalisten vermoorden. Welle. Welkom bij Met het Oog op Morgen, waarin aandacht voor de zaak rond neuroloog Janssen steur. Want hoe kan het dat een in het ene land vervolgde arts in het andere Europese land gewoon doorwerkt? We gaan het ook hebben over opera. Een stuk dat meer dan vier uur duurt, zonder een al te duidelijk verhaal... en met lak aan alle theaterwetten. En toch is Einstein on the Beach uit 1976 een legendarisch stuk. Vanaf morgen is het weer te zien in Amsterdam. Wij stellen vast de vraag waarom deze opera zo'n meldpaal was... in de cultuurgeschiedenis. 42 jaar lang reed hij mee in de belangrijkste wielertoernooien... met achter zich wielerlegendes als Zoetemelk, Sabel en Bettini... Alleen reed hij niet op een fiets, maar inderdaad, op een journey. En morgen neemt Joop Seilaert afscheid. Dat doet hij in Rotterdam, wij spreken hem zo meteen alvast. Om vijf voor twaalf bespreken we waarom Australische aboriginals rouwen om twee bomen. Maar laten we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 4 januari. Janssen, heer Jansen, goed dag. Ze spreken met de heer Vorkink uit Holland. Ze zijn de heer Jansens deur. Nee, nee, nee, daar heb ik niks meer te doen. Hij mag het ontkennen, maar het is hem natuurlijk wel. Want voor een neuroloog is hij niet al te slim. Ja, u praat Hollands. Nee, ja, ja. nee, nee. Hoe lang werkt u al in dit ziekenhuis? Ik kom er net aan. Maar u bent neuroloog? Nee, ik ben een internist. Enfin, Ernst Janssen-Steur heeft dus een nieuwe baan gevonden. Hij is wel degelijk neuroloog in een ziekenhuis in het Duitse Helbron. Bevestigde ook een van de verpleegkundigen. Kennen Sie vielleicht uh, Deze arzt? Ah ja. ja? Ja? Ja. Warum? We uh, weten wie er is. En uh, de naam is Jansen. Ja. ja? Dat is opmerkelijk, want in Nederland mag de neuroloog zijn werk niet meer uitvoeren. Hij stelde namelijk verkeerde diagnoses en liet onnodige hersenoperaties uitvoeren. Het openbaar ministerie zal hem daarvoor vervolgen, maar ondertussen mag hij in Duitsland gewoon zijn beroep uitoefenen. Daar is namelijk geen wet tegen. Al heeft het ziekenhuis in Helbron inmiddels aangegeven dat ze een onderzoek zullen doen. Olieconcern Shell zit in zwaar weer, letterlijk. Een van de boorplatformen is losgeslagen voor de kust van Alaska. En daar wil het Amerikaanse congres alles over weten. Gelukkig voor Shell zijn de deuren op het platform nog dicht en lekt er geen olie. Maar door het slechte weer is het bijzonder moeilijk om het boorplatform weer weg te slepen. En dat is nu precies waar de lokale bevolking nog zo voor heeft gewaarschuwd. There's no way they're going to be able to respond to a spill with the, the wind and currents start moving it, it can disrupt. En nu komt er een hoorzitting in het huis van afgevaardigden en dat kan het olieconcern nog wel eens duur komen te staan. Die kan als gevolg hebben dat men in Amerika zegt er mag niet in het Noordpoolgebied meer voorlopig niet meer geboord worden. Het is niet de eerste keer dat een vaartuig van Shell in de problemen komt voor de Amerikaanse kust. Vorige zomer waren er ook al twee incidenten, vorig jaar zomer was dat, met boorschepen voor de kust van Amerika. Het is crisis en daar moeten we allemaal aan meebetalen en dus vindt 40% van de Nederlandse bevolking dat ouders de kosten van de kinderopvang wel helemaal zelf kunnen ophoesten. Dat heeft het CBS onderzocht. Nu nog betalen de staat en de werkgevers mee, maar die luxe kunnen we ons niet meer veroorloven. De ouders zullen daar uh, dat voor hun rekening moeten nemen. Ja. Ja. Dat is in het verleden natuurlijk zo geweest. We zijn allemaal verwend door, uh, door toeslagen. En dat wordt nu teruggedraaid. Natuurlijk is 40 nog geen meerderheid. Het ligt ook een beetje aan wie je het vraagt. Bij een bepaalde doelgroep ligt dat percentage namelijk flink lager. Als je het aan mensen vraagt die zelf jonge kinderen hebt, hebben... dan is dat percentage beduidend minder... De overheid heeft trouwens al een bezuiniging gepland op de kinderopvang. De toeslag die ouders krijgen gaat omlaag. En dan hadden we ook nog een ontsnapte tbs'er. Die heeft nog geen 24 uur kunnen genieten van zijn illegale vrijheid. Bij gebrek aan een pinpas besloot hij een juwelier te overvallen. Dat mislukte en het personeel ving hem in de zogeheten dievensluis. Toen wij ter plaatse kwamen, zagen wij die man in die sluis vastzitten... en hij probeerde zich ja, naar buiten te komen door tegen de deur aan te schoppen. En we konden hem meteen aanhouden. Tot opluchting van de Rotterdammers in de omgeving die het zagen gebeuren. De TBS'er bleek namelijk een behoorlijk gewelddadig verleden te hebben. Al werden de omwonenden daar pas later van op de hoogte gebracht. Schandalig natuurlijk. Toen hoorde ik later op het nieuws, dat had die agenten mij niet gezegd... wat heel lullig is natuurlijk, terwijl ja. ik eventjes gewoon vraag... wat is dan dan dat het die TBS'er was die ontsnapt was gisteravond. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We gaan verder met de kranten van morgen Die zijn alvast gelezen door Freddy van Grote multinationals, <coughs> pardon, zoals ING, Unilever en Philips... hebben in Polen miljoenen gekregen uit EU-fondsen... die zijn bedoeld om werkgelegenheid in arme regio's te stimuleren. Dat schrijft Trouw. Van de ongeveer 300 miljoen euro subs subsidie die tot nu toe is uitbetaald... voor het versterken van kennis en vaardigheden van werknemers... van Poolse ondernemingen, ging minstens de helft... naar scholing voor multinationals... Pas in juli vorig jaar zijn de regels aangescherpt die dat voorkomen. Verder schrijft Trouw dat lang niet op alle treinen personeel aanwezig is met een EHBO-diploma. Volgens vakbond FNV Spoor is dat in strijd met de Arbo-wet. Die stelt dat op iedere werkplek iemand aanwezig moet zijn die levensreddend kan optreden. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de vakbond gevraagd een klacht in te dienen, zodat de inspectie de zaak in behandeling kan nemen. Kijken of ik verder kom. Het Nederlands Dagblad schrijft ja. een stuk naar aanleiding van de drie mannen die een nacht hebben vastgezeten omdat ze werden verdacht van betrokkenheid bij de treinbrand eergisteren. Er komen Europese regels die Nederland verplichten een advocaat toe te laten bij het eerste verhoor. En de bedoeling is dat daardoor minder mensen onterecht in de cel belanden. Het AD schrijft dat het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven vorig jaar schrikbarend is gestegen. Vooral het MKB is daar de dupe van en dreigt daardoor zelf in de financiële problemen te geraken. Dat stelt de brancheorganisatie van incasso-ondernemingen. Het aantal openstaande rekeningen groeide vorig jaar met 20 ten opzichte van het jaar ervoor. Niet nieuw, wel volhardend. Organisaties als de ANWB, BOVAG en autoverhuurbedrijven als Hertz trekken wederom bij de overheid aan de bel. De Telegraaf schrijft dat ze vragen om duidelijkheid in de jungle... aan verschillende snelheidslimieten, regels en borden op de autosnelwegen. Nu wordt de staatskas gespekt door automobilisten... die door de warboel geen idee meer hebben hoe hard ze mogen rijden. Na de liquidaties vorige week in de staatsliedenbuurt Amsterdam... stelt het AD vast dat de nieuwe Holleder een jonge criminele Marokkaan is. De Amsterdamse recherche voorspelde dat vijf jaar geleden al en nu is het zo. De generatie bekende topcriminelen die met hun foto in de krant stonden... die je zo kon tegenkomen in de bovenwereld... nippend aan een drankje in het Hilton bijvoorbeeld... is langzaam aan het uitsterven. Al was het maar omdat de meeste zijn geliquideerd. En de Telegraaf kijkt vooruit omdat de rechtbank in België... zich binnen vier weken buigt over het verzoek... om vervroegde vrijlating van kindermoordenaar Marc Dutroux. Men is er niet gerust op... Het vertrouwen in justitie is klein na een serie blunders die reeds in het dossier werden opgestapeld. Ook de onverwachte vrijlating van zijn ex-vrouw en medeplichtige wordt gezien als een slecht voorteken. De natuur is in de warm. Het is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar, zegt bioloog Van Vliet van de Wageningen Universiteit. Bomen, planten en dieren zijn al ontwaakt uit de winterslaap. De gemiddelde temperatuur tussen 15 december en nu was 7,6 graden. Daarmee behoort deze periode tot de drie warmste sinds 1901, schrijft het AD. En het Nederlands Dagblad schrijft dat in Amerika in 2012... de babynamen met bijbelse oorsprong uit de top 10 zijn verdwenen. Zowel jongens als meisjesnamen, dat constateert het Babycenter. Maar in Nederland houden ze wel stand... volgens de statistieken van de Sociale Verzekeringsbank. De krant tekent daarbij wel aan dat de vraag is of ouders beseffen... dat het om een naam met bijbelse oorsprong gaat. Weten ouders wel dat Thijs met Matthäus te maken heeft? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendblader. Place to Run From is de laatste single van Janne Schra de kwestie Jansen steur U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Als die kwestie iets duidelijk maakt, dan is het wel dat de controle op artsen waar iets mis mee is, misschien wel niet helemaal waterdicht is. Want hoe kan het zijn dat een in Nederland vervolgde arts in Duitsland gewoon kan werken? En kunt u zich wel veilig voelen als uw arts in Nederland uit een ander Europees land komt? We gaan het vragen aan CDA-Kamerlid Hanke Bruinslot en gezondheidseconoom en auto volksgezondheid in Utrecht, Guus Schrijvers. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Bruinslot met u te beginnen, um, toen u net hoorde vandaag, ik neem aan dat u het vandaag voor het eerst hoorde, dat Janssen Stuur elders gewoon nog aan het werk was. Wat dacht u toen? Ik dacht dit kan niet waar zijn. Ik heb al afgelopen jaren al twee keer eerder uh, ben ik er tegen aangelopen dat hij weer ergens in Duitsland aan het werk was. Twee keer eerder heb ik aan de bel getrokken van dit kan niet, stop dit. Deze man mag zijn vak niet meer uitoefenen, deze man is gevaarlijk als arts om zijn vak uit te oefenen. En nu een derde keer, terwijl zijn rechtszaak hier in Nederland loopt, werkt hij gewoon in een Duits ziekenhuis. Wat heeft u die vorige keren gedaan en waarom heeft dat niet gewerkt? Ik heb uh, al twee keer uh, eerder uh, de minister op aangesproken dat ze in Europa werk moet maken van die zwarte lijst. En een zwarte lijst van artsen die niet langer hun vak mogen uitoefenen. Uh, daar is er wel mee de boer op gegaan, maar dat gaat heel erg traag. En het tweede wat ik gevraagd heb is, maak dan in de tussentijd goede afspraken met de landen om ons heen. Met Duitsland, met België, maar bijvoorbeeld ook met Engeland. Over hoe je elkaar gaat informeren als er dysfunctionerende artsen zijn. Die uh, hun vak niet meer mogen uitoefenen en misschien wel over de grens aan de slag gaan. In het geval Jansen Steur zou je ook kunnen zeggen, dat werd vandaag ook wel geopperd... dat de aanklachten dermate zwaar zijn dat het misschien een beter idee was... om hem gewoon maar meteen in, in de cel zijn proces af te laten wachten. Ja, daar gaat natuurlijk het Openbaar Ministerie over. En uh, ik verwacht ook van het Openbaar Ministerie dat zij alles uit de kast trekken... om ervoor te zorgen dat uh, de rechtszaak ook zo snel mogelijk wordt afgerond. Heel veel mensen zitten in enorme onzekerheid... En het tweede, uh, dat ze ook alles uit de kast trekken uh, samen met de inspectie... maar de minister ook om te voorkomen dat Janssen Steur uh, verder aan het werk kan. En ik heb wel begrepen inmiddels uh, dat ze in ieder geval uh, vanuit het Openbaar Ministerie... hem niet direct een internationaal beroepsverbod kunnen opleggen. Guus Schrijvers, u bent uh, oud-hoogleraar volksgezondheid en gezondheidseconoom. Het is inmiddels een Europese markt, hè? De, de markt van artsen, de, de, de arbeidsmarkt van artsen. Dat kunnen we wel gewoon stellen. Dus dit soort zaken kunnen meer aan de hand zijn. Dat, dat iemand ergens zijn werk niet meer mag uitoefenen... en dan gewoon naar een ander land gaat en het daar wel gewoon mag doen. Nou, ik vind dat eerste, uh, Ik zie niet zo heel veel in. Ik, ik heb... Uh, uh, hanken uh, erg hoog, maar ik zie niet veel in zo'n zwarte lijst. Ik vind dat als je dan mensen aanneemt uit een ander land... of voor mijn part uit een andere... totaal andere provincie in Nederland... het eerste wat je hoort te doen... Dat is referenties natrekken. Zo'n dokter moet een cv tonen en dan staat erin dat hij in Twente heeft gewerkt. Het eerste wat je doet, dat is Twente opbellen en vragen... spreekt daar iemand Duits? en dan, dan komt er heus wel iemand die Duits spreekt die daar iets kan zeggen. Ik vind dus dat uh, eigenlijk zou ik ook wel een aanklacht willen indienen tegen de werkgever of de maatschap waar deze arts in Duitsland heeft gewerkt. Die hebben hun werk niet goed gedaan, die hadden moeten nee, controleren... Maar dat aanduigen. hoort in Nederland ook in eerste instantie... en als een, een, zieke, een Nederlands ziekenhuis iemand aanneemt... een specialist, uit, uh, die uh, gaat men toch a uh, navragen... wat is dat er voor één? Dat is referenties trekken, dat doe je in een altijd sollicitatiegesprek. En ten tweede... Uh, ga je dus even naar het officiële bureau vragen. Hoe zit dat? Maar kennelijk en... is het allemaal niet gebeurd. Is dat dan voor u geen reden om te zeggen... nou nee, laten we dan toch maar regels invoeren of zwarte lijsten? Ja, nou, of... daar moet je voor oppassen. Ik ben vroeger gemeenteraad dit geweest. En dan uh, werd, uh, was er een auto ongeval, moesten meteen stoplichten komen. Met gevolg dat overal oh, stoplichten zijn. Het gaat natuurlijk ook wat fout. En dan is de vraag, als het uh, ziekenhuis geen referenties natrekt... niet naar de officiële bureaus gaat om te vragen... Uh, is, uh, heeft die iemand niks op zijn kerfstok... dan moeten we natuurlijk oppassen dat we niet de uitgebreide Europese uh, regelgeving gaan optuigen. Maar nu is er vast wel iemand die luistert die uh, volgende week naar het ziekenhuis moet... en daar een afspraak heeft met een WD het, Spaanse gynaecoloog. En die vraagt zich vast af ja. of die man... Uh, die ja, die worden wel gecheckt in Nederland heel zwaar gescreend. Ik heb er zelf in mijn eigen functie ook mee te maken gehad dat er mensen uh, vanaf, vanuit andere landen, vanuit Polen of Duitsland, willen werken. En die, worden, die diploma's worden in instantie heel erg zwaar gewogen. En uh, ik, uh, vorige week, uh, een maand geleden, heb ik nog een bulle uitgereikt aan iemand uit een ver land. En die heeft dus echt drie jaar lang moeten bijspijkeren voordat hij ook in Nederland uh, arts, zich arts kon noemen. Kortom, dus u zegt, die... het, het zit eigenlijk wel goed. Dit is een incident, weliswaar een schadelijk incident. Maar mevrouw Bruinslot, die zwarte lijst... wat zou er allemaal op moeten komen te staan wat u betreft? Nou, Allereerst is het natuurlijk dat de verantwoordelijkheid eerst begint... en dat ben ik met de heer Schrijver zeker eens... is dat ziekenhuizen gewoon hun huiswerk ook goed doen. Maar als ziekenhuizen niet hun huiswerk goed doen... dan moet je toch een stok achter de deur hebben... om dit soort hele ernstige zaken te voorkomen. En ook de patiënt moet gewoon inzicht hebben in de kwaliteit van de artsen. We hebben daarvoor een prachtig instrument, het DIG-register... Dan kan elke patiënt gewoon zijn eigen arts opzoeken. Ja, binnen en in Europa Nederland. zou men gewoon moeten regelen dat uh, het systeem van big registers... dat je dat over en weer kan inzien. Maar ook dat de inspecties van diverse landen gewoon bij elkaar op de hoogte zijn van welke artsen op een gegeven moment hun beroep uh, niet meer uh, mogen uitoefenen. En dat bedoel ik met die zwarte lijst. Ja, nou was in het geval van Jansen Steur... Uh, hij had een medicijnverslaving. Naar eigen zeggen was hij depressief. Dan moet je zijn diagnose niet altijd geloven, weten we inmiddels. Maar goed, hij nee. zei zelf dat hij depressief was. Moet je dat soort dingen dan ook in zo'n register zetten? Nee. Je moet, dat hoeft van mij niet. Je, je moet wel erin zetten dat er wat aan de hand is... maar niet wat er aan de hand is. Als je erin zet dat er iets aan de hand is... dan hoort zo'n ziekenhuisleiding door te vragen... of aan de persoon zelf te vragen wat is er dan aan de hand Je hoeft niet de hele hebben houden in zo'n register te zetten... als daar staat uh, die is gewaarschuwd... of er, is een, er loopt een juridische procedure... of er iets met terug. dat vind ik voldoende in zo'n register. En dan is het... Uh, Verder hoeft dat niet erbij en ik vind dus die uh, toegang die zou uh, inderdaad beter moeten zijn. Dat je vanuit Duitsland makkelijk in een Nederlandse register kan kijken of uh, de andere kant op. Of dat daar bureaus zijn die elkaar in kunnen informeren. Die hebben uh, tekort geschoten, dat klopt. Maar Albert al zegt u, laten we niet de hele beroepsgroep aan banden leggen... omdat het een keer uh, valikant mis is gegaan. Hè? Nee, je moet er ook even naar kijken. Hoe, uh, het is natuurlijk ook wel goed dat er vanuit verschillende landen kunnen worden gewerkt. Ik bedoel, het is de tijd. En we hebben ook de Europese eenwording gecreëerd... dat mensen overal in Europa kunnen werken. En dat is ook wel bevruchtend. En ik, ik, ik stimuleer ook altijd dat mijn studenten overal in, in Europa zouden kunnen... kunnen kooschap kunnen lopen. is ook hartstikke goed... Maar maar we moeten dat dus niet uh, heel erg moeilijk maken. Er zijn natuurlijk, uh, zoals het nu blijkt, zwarte schapen. Daar, daar moeten we bovenop zijn. En ik zeg ook, ik, weet u, ik, ja, misschien ben ik wat, uh, ja, al gauw blij... maar deze man is toch maar... Die heeft dus het niet, jaar, Hanneke, die heeft het niet drie jaar voorgehouden. Die, was, die is nu binnen twee maanden is hij weer ontdekt. Maar ja, je dus weet die niet zin, wat, hij, wat hij in de tussentijd heeft uitgespookt. Ja, nou, misschien goed. heeft hij wel weer iemand een, een verkeerde Ieder diagnose gegeven. Lang, maar hij is, hij is niet onder water verdwenen en uh, uh, tien, twintig jaar uh, weer ergens anders kunnen werken. Mevrouw ik ik Bruin, -slot, het ernstig dat tot slot. Hij, dat, dat hij sowieso nog ergens aan de slag komt, dat vind ik, dat vind ik al heel ernstig. En, uh, mijn en wat, wat gaat u Ester doen? Lange, want u heeft, u heeft eerder de minister aan het jasje getrokken. Ja. Wat gaat u dit keer doen? Nou, dit keer uh, twee tal zaken. Als eerste heeft mijn uh, collega in het Europese parlement... Uh, Esther de Lange ook al direct uh, nu vragen voorbereid aan de Europese commissie. Dus ook daar wordt het weer een keer op de agenda gezet. En de discussie die ik met de minister wil voeren, het debat wat ik wil voeren... is over de vraag van ja, hoe, hè, hoe ver zijn we nu? Uh, wanneer komt die Europese zwarte lijster? En hoe ver is de minister nu uh, met het maken van afspraken met de diverse landen zoals Duitsland? We hebben dit al een jaar geleden aangekaart. En nu toch blijkt nog een keer dat uh, Janssen Steur uh, gewoon weer aan de slag komt. Nou, en ik dat vindt... kan niet de bedoeling zijn. Nee, je hebt ook een punt dat we natuurlijk vooruit kunnen lopen met België, Engeland. En uh, Duitsland. Want kijk, de Nederlandse artsen spreken niet zo goed een Scandinavische taal. En Frans zal ook wel niet meer zo goed zijn Maar deze drie uh, landen. Daar zouden ze dus... Uh, daar moeten we in eerste instantie wat... Uh, als, als, Omdat als, daar uh, de meeste artsen ja. uiteindelijk uh, werken. Het is helder, dank jullie beiden. Hanke Bruit, Bruinslot en Guus Schrijvers, uh, dank en nog een fijne avond. Goed, u tot ziens. Graag gedaan. Tot ziens. Brilliant was dat uit 1985, het nummer K-League. Het heet al een moderne klassieker, een legende. Over de opera Einstein on the Beach wordt eigenlijk vrijwel altijd in superlatieve gesproken. En dat terwijl het stuk al in geen tijden meer daadwerkelijk is opgevoerd. Vanaf morgen gaat de opera van Philip Glass en Robert Wilson uit 1976 opnieuw in première in Amsterdam. In bijzijn van regisseur en componist, een waarschuwing, de opera eist wel wat van het publiek. Annelies Oosterlo, hartelijk welkom. U bent uh, dramaturg, afgestudeerd theaterwetenschap op Einstein on the Beach. Ja. Maar het stuk nog nooit gezien. Nee, ik heb het stuk uh, nog nooit in zijn geheel gezien. Uh, er is natuurlijk heel veel over geschreven. Uh, er zijn ook wel redelijk wat beelden. Um, maar ik heb zelf eigenlijk een reconstructie van moeten maken tijdens het schrijven van mijn, scri van mijn scriptie. Het is een legendarisch uh, stuk, de première in 1976. Daar heel veel mensen zeiden, ik, ik was erbij. Zoiets als de uh, Beatles in Blokker of uh, uh, Nirvana in, in, in Paradiso. En als alle mensen die zeiden dat ze er daadwerkelijk bij waren... er ook echt waren geweest, dan moet het een voetbalstadion zijn geweest. Waarom was dat zo'n zo legendarische gebeurtenis? Nou, wat zo bijzonder eigenlijk was aan deze opera... is dat um, uh, Einstein on the Beach niet gestructureerd is... volgens de traditionele opera-logica... Um, deze opera heeft uh, geen intrige. Um, dat is datgene eigenlijk wat de uh, wat handelingen en gebeurtenissen... op een logische manier met elkaar verbindt. Wat ervoor zorgt dat er een logische spanning op, spanningsopbouw uh, in de voorstelling zit. Uh, dat de personages ook een logische ontwikkeling doormaken. En die intrige is hier afwezig. Um, dus het komt veel meer op de toeschouwer zelf aan. En op, uh, op zijn ervaring. En zo stelt Robert Wilson ook... Um, dat het niet de verantwoordelijkheid is van uh, de regisseur of de auteur van een stuk... Uh, bij het interpreteren van een voorstelling... maar dat het de verantwoordelijkheid is van de toeschouwer. En hoe lang duurt het stuk al met al? Het duurt ruim vier uur. En je mag ook in- en uitlopen naar eigen goeddunken... als je even naar de wc moet of je krijgt een droge keel. Ja, daarbij geeft uh, Wilson dus ook de, de verantwoordelijkheid aan de toeschouwer. Je kan, hij kan zelf kiezen wanneer hij, uh, hij wegloopt of hoe lang hij wegblijft... hoe vaak hij pauze neemt. Het is dus niet een, een, een traditionele opera... dat iemand iets bedenkt als een ervaring... maar jij als toeschouwer moet, moet dat zelf doen. Is, is dat de, de, de belangrijkste revolutie of was er meer? Ja, dat is wel een belangrijke revolutie uh, geweest. Um, de voorstelling um, is ook... het zijn verschillende tijdsprincipes aan deze voorstelling verbonden. Er, is, er wordt heel veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld vertraging... en herhaling van beelden en van de muziek. En daardoor krijg je toeschouwer ook... Um, veel meer tijd om zijn eigen ervaring te creëren... Uh, en om de voorstelling te interpreteren. En dat past ook bij Einstein... want Einstein die, uh, bracht ons op andere gedachten over tijd... en zo moet dat ook in zo'n zo voorstelling zitten. Ja, er zijn verschillende beelden uh, en bewegingen... Uh, die refereren naar de figuur van Einstein. Einstein die staat bijna de gehele uh, voorstelling op het podium... maar het is niet zijn geschiedenis die centraal staat in deze opera. Uh, er zijn dus... Ja, Verschillende beelden zoals klokken, de zonsverduistering uit 1919. Um, ruimteschip, stoomlocomotief allemaal. De atoombom, ele alles, alles ele langs. Ja, elementen uit het leven van Einstein en uit het, de tijd waarin Einstein leefde. Dit gaat dan over uh, het theaterdeel, dat was Robert Wilson. De muziek werd gemaakt door Philip Glass, ook een legende, maar 12 Twaalfhoofd is componist. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat was er muzikaal zo bijzonder? Of wat is er muzikaal zo bijzonder aan Einstein on the Beach? Wat kun je daar als componist over zeggen? Nou, het is een... Uh... Een hele rare muziek, zeker in die tijd, omdat het eigenlijk heel weinig gebeurt. En er fragmentjes van muziek zich eindeloos herhalen. En het lijkt net alsof zeg maar, een plaat uh, of er een krasje in zit. Dat het telkens opnieuw dingen klinken. En toch nou, veranderen er natuurlijk ook, ook zaken. Maar het is echt. Uh, en bijna met minimale middelen bouwt hij een enorm, enorm uh, geheel. En dat was in die tijd. Uh, ja, echt uh, uh, ja, bijna chockerend. En het rare is dat wat wij nu nog steeds als chockerende muziek zien... dat is wat in die tijd de avant-garde was. Namelijk hele muziek die, laten we zeggen, nergens naar klinkt. Namelijk die heel atonaal is. Die niet een mooie melodie of een harmonie heeft. Maar die gewoon ja, een beetje pijn doet in je oren. Dat was in die tijd de hedendaagse muziek. Daar hadden de, de componisten het onderling over. Uh, en ineens kwam daar... Philip Glass met eigenlijk hele ja, zoete melodieën, maar die, die niet bewogen, die nergens heen gingen. En uh, ja, dat irriteerde de, de componisten enorm in die tijd. We gaan luisteren naar een stuk, dan, dan weten de luisteraars meteen waar we het over hebben. These are the days, my friends. These days of 888 cents and 106 coins of change. These are the days, my friends. And these are my days, my friends. Make a ja. Toyota. Ja, -over. we hebben het over muziek die die moetwillig. Irriteert, zou je kunnen zeggen. Een, een, een opera die, die uren duurt. Is nou het eigenlijk ja, nu, wel, is het eigenlijk het, wel ja, leuk om naartoe te gaan? Waarom is het, het toch een leuke avond? Het, ja, het, het lijkt me prachtig. Uh, het is ook niet dat de muziek ons nu... We kennen nu dit geluid eigenlijk heel goed... omdat het in heel veel films wordt gebruikt. Letterlijk is Philip Glass een componist die een, ja, voor beroemde films uh, de muziek heeft gemaakt. Maar zijn stijl of de principes van hele eenvoudige elementen die worden herhaald... dat hoor je heel veel in, in films. Dus we zijn er eigenlijk heel erg aan gewend. Dus in deze tijd um, is het ook niet chockerend. Het is eigenlijk heel, ja, heel herkenbaar. Het heeft navolging gekregen... Ja, absoluut. Ja, absoluut. Deze, deze muziek heeft een enorme impact gehad. Ook in de, ja, de wereld van de pop. De ambient. En de, zelfs de dance. Uh, ja, met die, die, dat die maag, trans die je... uh, muziek. Anneliese Analyse Oosterlo. Wat gebeurt er in de voorstelling op het moment wat we net hoorden? Wat, waarom is dat een, een, een bijzonder uh, moment? In deze voorstelling kan je eigenlijk al horen dat uh, de zang eigenlijk alleen maar naar zichzelf verwijst. In het traditioneel opera-repertoire refereert de zang naar andere werelden... andere werkelijk, uh, werkelijkheden. En uh, hier hoor je alleen maar dat er gezongen wordt in nummers. één tot en met acht. En de namen van de noten, Remi Fasola Tido. Dus het refereert alleen maar naar zichzelf en naar zijn eigen tijdelijkheid. En uh, tegelijk met deze zang zijn er ook verschillende beelden te zien... die daar eigenlijk niks mee te maken hebben. En Glas zegt dan ook dat, um, dat deze beelden... of dat de zang daardoor eigenlijk ook woorden kunnen worden... omdat de beelden zo anders zijn... en dat de, dat de toeschouwer zelf daar woorden bij gaat bedenken. Wat ook past weer bij de jaren zeventig. Niet autoritair, maar uh, je moet, moet zelf interpreteren. La, laten we nog een fragment luisteren dat, dat een beetje anders is. Ja, maar Lijn over. Dit, dit, dit klinkt eigenlijk nog steeds hedendaags. Dit, dit klinkt als 2012. Um, nou, de, het, het, het, voor mij heeft het ook wel het geluid van die synthesizers... die ik ook wel echt uit, uh, uh, ja, uit de oude platen die ik bij mijn, uh, bij mijn ouders uit de kast uh, uh, trok wel... Uh, ja, uh, de, daarvan wel ken. En het schijnt ook dat, die, uh, uh, nou, dat het nu dus wel met hedendaagse uh, elektronische uh, instrumenten gespeeld wordt. Maar dat ze die oude instrumenten van toen ook weer gesampeld hebben. Maar Om toch die klank klopt. te krijgen. Ja, maar het klopt dat. Kijk, hedendaagse muziek heeft altijd eigenlijk een redelijk beperkte uh, impact. En het blijft dus heel erg een groot avontuur voor heel veel mensen... om, uh, om ook hedendaagse, of, of componisten uit jaren 70 en 50 en 60 te herontdekken. Want er is zoveel gebeurd wat eigenlijk... Uh, nou ook weer redelijk verborgen is gebleven. Dus ja, het droevige is... zeker voor jou als componist, denk ik, om te lezen... dat dit zo legendarisch is geworden. Dat Philip Klaas echt een componist is geweest die overleefd heeft. En dat hij, naar aanleiding van deze voorstelling... omdat hij zoveel kosten had gemaakt... jaren dat op de taxi moest werken om dat terug te verdienen. Ja, ja. Dat is het eigenlijk. Het toek viel en hij ging terug naar zijn taxi. Maar dat is ook waarom... Denk ik, Philip Glass, een, uh, ja, uh, heel groot en bekend is, heeft kunnen worden. Want, uh, ja, dat deed hij wel. Om zijn kunst gehoord te krijgen. Om zijn muziek gehoord te krijgen. Het is een Amerika nog steeds. Misschien uh, Nederland steeds meer. Maar het is een, blijft een, een, een commerciële wereld waar je gewoon uh, een zaal moet huren. Wil je gehoord worden. En als je dus gehoord wil worden. Betekent dat je het zelf beta moet betalen. En uh, dat is iets dat is heel tegendraads aan hoe de hele economie werkt. Daar uh, word je gevraagd voor een, uh, <laughs> om je werk te doen. Maar ja, kunstenaars hebben soms die drive van binnen om gewoon uh, kosten wat het kost. Gewoon hun creatie uh uh, te verwezenlijken. En als je dat doet... en als je echt zover gaat... tot het uiterste gaat, tot het randje van je faill faillissement... Nou, dan kom je ook ergens. Dan kun je ook bergen verzetten. En daar zit wel een bewijs van. Ja, ik heb Philip Glass zelf uh, ooit mogen ontmoeten... maar er is me werkelijk helemaal niets van bijgebleven. Het was geloof ik wel een aardige man... maar verder zei hij ja. niet zulke interessante dingen... en hij had ook geen capsules nee. of zoiets. geen, geen Nee, ik ben vorig, uh, vorig jaar bij een concert geweest van hem... en. Dat is eigenlijk heel erg maf. Uh, een, een soort van heel middelmatige pianist uh, mompelde, mompelde soms wat uh, tegen het publiek. Zeer oncharismatisch. En tegelijkertijd was het ook heel fascinerend en ook echt uh, ja, een betoverende avond. Ja, en Robert Wilson, uh, Annelies Oosterloo, hoe, hoe is hij eigenlijk? Wat, wat valt er over hem te vertellen? Want dat is in, in de theaterwereld ook een legende inmiddels. Ja, dat is zeker een legende in de theaterwereld. Uh, bijzonder is in zijn stukken dat hij zich altijd heel erg richt op, uh, op de ervaring van de toeschouwer. Uh, vooral die theaterconventies een beetje aan de kant schuift. En de man? Is het, is het, is het, is het zoals je bij een groot kunstenaar verwacht ook een, een pittoreske man? Of, of is het ook gewoon iemand die werkt en uh, en de taxi neemt? Ja, het is heel duidelijk als je hem ziet dat hij uh, heel veel passie heeft voor zijn vak. Dus uh, totaal niet een arrogant, uh, een arrogant persoon, nee. Morgen, dus uh, te zien in Amsterdam en daarna nog een paar keer. Merlijn Twaalfhoven tot slot. Hoe moeten we dit duiden in, in, de, in de cultuurgeschiedenis? Uh, is dit echt zoiets als uh, Stravinsky, Sacre du Printemps? Of uh, nou ja, noem een ander groot kunstwerk uit de, de 20e eeuw? Heeft het echt dat niveau? Um... Is een impact zeker? Ja, het mooie is dat je van een niveau dat het absoluut niet uh, te echt letterlijk te duiden valt. Je, kunt, je, ja, je zult het er nooit helemaal definitief over eens zijn. Maar het heeft heel veel teweeg gebracht. Uh, dat absoluut. Vanaf morgen dus uh, te zien in Amsterdam. Einstein on the beach. Annelies, Annelies Oosterlo, dankjewel. En uh, Marlijn Twaalfoven ook dank.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 Jack Johnson, Sitting, Waiting and Wishing. Al 42 jaar is Joop Seilaert gangmaker in de wielerwereld. Letterlijk gangmaker op zijn motorfiets... of zoals het op de wielerbaan netjes heet, Durnie... rijdt hij voor de wielrenner uit en bepaalt zo het tempo. Maar morgen stopt Joop tijdens de Zesdaagse van Rotterdam... en we hebben hem nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. U heeft net uh, een wedstrijd achter de rug, een kwartiertje geleden. Voor wie heeft u uh, vaart gemaakt vanavond? Ik reed net met Barco. Dat is een Duitse uh, hele goede coureur. En daar ben ik twee mee geworden. En uh, nu had ik eigenlijk ook moeten rijden. Maar voor jullie heb ik de laatste wedstrijd maar even ge reserve gestaan. En uh, zodoende ben ik bij jullie op de radio. Dank daarvoor. Hoe voelt dat eigenlijk na, na zo'n wedstrijd? Heeft u, heeft u dan uh, net als een sporter zo'n zo gevoel dat u het goed gedaan heeft? Nou, het is zo dat uh, het is een samenspel is natuurlijk. Uh, die renner hoeven alleen maar hoog te roepen. En ik bepaal de koers. De naast die hoog roept dan: ja, dan weet ik het. Dan hoef ik niks meer te doen. Dan blijf ik op de plaats zitten waar ik zit. En zegt hij niks, dan probeer ik te winnen. En uh, ja, dan komt het, uh, het spel erbij van uh, de je te passeren. Twee hoog, drie hoog. Uh, moet je al naar de kop toe. Dus dat is toch wel een beetje ingewikkeld. Maar ja, na zoveel jaar heb ik dat aardig onder de knie. En daarvoor willen ze ook allemaal met me rijden. Juist. De ja, uh, uh, is het nou een brommer of is het een motor? Hoe zou u het omschrijven? Je moet het eigenlijk zo zien, uh, ja, het is ook geen brommer. Het is eigenlijk een fiets met een hulpmotor. En daar zit een 80cc poegmotortje in. En uh, zoals iedereen mij kent, ben ik aardig op gewicht. En dat motortje is ook iets opgevoerd natuurlijk. En uh, dat loopt zo uh, 80, 90 kilometer in de sprint... En hij heeft, heeft een mooi geluid. Hè? We gaan even luisteren voor het lekkere geluid. Ja. Dit, dit is nog maar starten. Ja. En nu, nu wordt hij warmer hè. Ja, ja, ja, ja. Dat klopt. Maar het is zo dat als ze dan een paar in de baan zitten, geeft het toch wel een beetje meer herrie hoor. Juist. Wordt u, wordt u zelf niet na al die jaren gek van die herrie? Of, of valt dat nog wel mee? Nee, nee, dat, daar zijn we aan gewend. En dat is zo. Je moet ook niet te veel praten of communiceren met elkaar. Hij hoeft alleen maar hoog te roepen. En verder bepaal ik de koers. Waarom is dat zo belangrijk? En, en waarom uh, heb je goede en minder goede gangmakers? Ja, het is ten eerste de lichaamsbouw die je moet hebben. Je moet uh, redelijk gezet zijn. Uh, breed. Uh, ja, brede schouders... Uh, geen wangen benen. Want dus dan, vang je, dan vang je meer wind. Dus je moet zo compact mogelijk op zo'n Danny zitten. En dan hou je eigenlijk de wielrennen het best uit de wind. In Duitsland zeiden ze altijd als ze achter mij reden... Joepie, wie varen hinter een lastwagen. Dat houdt in... Wij rijden achter een vrachtwagen. Dat je meegezogen wordt. Dus daarom wilden alle grote coureurs uit de wereld altijd met mij rijden. Omdat u zo lekker groot was? Omdat ik ze uit de wind hield. Juist. U heeft met, met echt grote uh, gewerkt. Zoetemelk, sabel, uh, Bettini, uh, de kneed. Heeft u, heeft u nog uh, mee, mee gefietst? Uh, uh, ja, met Gerry was natuurlijk een uh, bijzondere vriend. En ook een bijzondere sportman. Uh, die zei waar het op stond. En uh, ja, uh, het is ook zo. Als je uh, Waffensport ook doet. als je geen echte rotzak bent in de sport. dan kan je niet winnen. Elke winnaar heeft een bepaalde. Ja, dat je zegt dat is er eentje wat ver dikke, daar hoef je niet uh, mee te dollen. Die hebt karakter, weet je. En de kneet was ook zo'n man. Maar ja, ik heb wel met zoveel gereden. Uh, ik had toen uh, een contract bij Peter Post, Dus ik reed met al die mannen van Rally. Of het nou Leon van Vliet, Jan Raaske, Prim, Zete Kuiper, uh, Kneet, Noem het allemaal maar op. Maar ja, ook in Duitsland met Turo Sabel. Uh, in België met Johan Museeuw, in Italië met Bonjo, Moze. Allemaal, allemaal legends. Hebben die dan in zekere zin, in, voor uw gevoel, hun, hun overwinning ook een beetje aan u te danken? Uh, achter het Danny is dat zeker. Kijk, je kan net dus zo'n goede gangmaker zijn als je wil. Maar als je een renner hebt die niks kan, dan kan ik als goede gangmaker ook niks betekenen. Maar kan het, het is... soms zo zijn dat een renner goed is, maar misschien wel net niet goed genoeg... en dat dan de Danny het verschil kan maken? Uh, dat is zeker, als je een mindere renner hebt... dan komt de kwaliteit van een gangmaker boven water. Dus dan, dan wordt zo'n jongen natuurlijk... Uh, geef maar bijvoorbeeld achter een andere gangmaker, drie of vier. Maar zou hij dan toen de tijd achter een Koch of achter mij rijden... dan heb hij kans meer om te winnen. U bent ook een uh, beroemde schoonvader... of thans een schoonvader van een beroemde schoondochter. Leontien uh, van Moorsel, ook, ook een wielrenner. Heeft u wel eens uh, voor haar uitgereden op de deurnie? Uh, daar heb ik ook wel eens voor gereden, maar die heb ik twee jaar lang getraind. Toen, ze uit de dip, toen zat ze in een dip en daar moest ze uitkomen. En dan heb ik ze twee jaar getraind. En toen zei ze op een gegeven moment, daar reden we op een dijk in de regen. Maar ja, dat is ook een vrouw met karakter. En dan uh, zat ik de sterren op die motor. En dan zei ik, uh, we gaan naar huis. Nee, we doen nog 50 kilometer. En uh, toen zei ze, Jopie over twee jaar word ik toch weer wereldkampioen. En wat denk je, zegt ze, werd na twee jaar weer wereldkampioen in Valkenburg. Ja, dan hebben we allemaal wel een traantje gelaten, hoor. En als jij dan op, op, op het brommertje, ik noem het toch maar het brommertje, ervoor zit... is het dan gewoon een kwestie van iets meer gas geven... en, en daarmee het, het beste uit de wielrenner halen, om op die ja. manier trainen? Ja, het is zo dat uh, als je traint, dan uh, moet je trainen wel eens een keertje helemaal vol. Dat ze, als ze thuis komen, dat ze zeggen nou... Doe ze, en op de bank, he, beentjes hoog. En de andere keer doe je dan trainen om de beentjes los te maken. Dan doe je duurtraining, dan rij je gewoon uh, 150, 200 kilometer. Peter Post gaf me altijd zo, dan zei hij, mijn renners komen uit gent wevergem Zorg jij ja, dat je daar staat. En dan reek ik vanaf gent wevergem moest ik met mijn DNI helemaal weer terug naar Zeeland met Jan Raas rijden. We gaan het nog heel even over de sfeer hebben, want het was ook altijd uh, Jopie. Morgen stopt Jopie. Wat is nou een typische manier voor Jopie om zo'n laatste wedstrijd uit te luiden? Met veel humor, maar, maar nou, hoe zal dat e gaan? E ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik zat van de week nog een grote mond. Maar ik word geloof ik steeds stiller nadat het zaterdag wordt. Ik kan me niet voorstellen. Ik, ik heb het boek gelezen dat is uitgebracht als hommage aan u. En, en u stil, dat, dat lijkt me helemaal niet samen gaan. Ja, niet echt stil, maar... Uh, als je een sport 42 jaar bedreven hebt... en dan ben je toch, uh, nou zeg maar... Uh, we hadden in die tijd 19 6 dagen, Dus dan ben je toch 22 weken van huis. Dan uh, lijk je wel op een vadersgezellen. En als je dat dan uh, ineens kwijt bent... en je blijft natuurlijk een stuk jonger... om met allemaal sportmensen om te gaan en met jonge mensen... dat ga ik natuurlijk wel missen. Ik bedoel, en, uh, ja, ik ben geboren als gangmaker hier in Ahoy... En is het natuurlijk ook een belevenis om in Ahoy te stoppen in goede doen. Juist. Het waren 42 prachtige jaren morgen voor het laatst. Ik wens u heel veel succes met wat u verder ook gaat doen. En een heel mooie laatste wedstrijd morgen. Joop Seilaert, dank u wel. En een okay. uh, goede wedstrijd morgen. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. In de Australische woestijn zijn twee ghost gum bomen verwoest door brand. George Petitjean van het Aboriginal Art Museum. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vertel eens, wat zijn dat voor bomen? Het zijn hele bijzondere bomen, toch? Het zijn heel bijzondere bomen, ja. U zegt het zelf, het is de woestijn. In de woestijn staan normaal niet zoveel bomen. Dus uh, uh, het, zijn, het behoren tot de weinige bomen die hier staan. Maar wat bomen in het bijzonder belangrijk maakt... Uh, is ...zijn twee redenen. Enerzijds zijn ze ooit geschilderd geworden in de jaren 40... ...door een van de meest bekende Aboriginal kunstenaars... ...met name Albert Namajira, dat is één uh, belangrijke reden. En ten tweede uh, zijn het ook uh, religieuze symbolen van uh, de aboriginals van Australië. En wat betekenen die bomen, qua religieus symbool? <hijs> Wel, die bomen... Uh, ...je zou het kunnen vergelijken met een kapel van bij ons bijvoorbeeld... Uh, het is zo dat de aardige schaap is geworden door een aantal voorouderlijke wezens, uh, dat zijn ja, een soort van wezens die zowel mens als dier als uh, plant in zich hebben en uh, die hebben de aardige schapen gedurende tochten in de zogenaamde droomtijd, dus een soort van mythische tijd. Uh, op een zeker ogenblik zijn die, uh, sommige van die wezens uh, deel geworden van het landschap zelf. Dus het kan zijn dat ze uh, rotzen zijn geworden, zich veranderd hebben in rivieren en dergelijke. In dit geval uh, kan het ook zijn dat dus die bomen die voorouderlijke wezens zijn. Dus het gaat echt om levende wezens. Dus, dus eigenlijk zijn nu twee voorouders uitgebrand? Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Uh, de Aboriginal gemeenschap houdt ook wel uh, voor het verlies van, van een belangrijke uh, religieuze site zoals deze. En Dat nu? Omdat het... Uh, ik vind het bijzonder triestig, echt werkelijk bijzonder triestig. Uh, ik ken het schilderij van Albert Namatjira. Albert Namatjira was ook een van de uh, eerste kunstenaars, een van de eerste Aboriginal Mensen zelf, die gewaardeerd werd door de Australische blanke bevolking lang voordat de Aboriginals eigenlijk staatsburgerschap in Australië kregen. Dus het is uh, niet enkel een, religieuze, uh, een religieus verlies, een ver verlies van een religieuze zitte, maar het is ook het verlies van een ja, cultureel erfgoed. Het is zo dat de uh, tekeningen van Albert Namagira, de schilderij van Albert Namagira, in de jaren 50 zodanig populair waren, dat bijna elk Australisch huishouden een reproductie ervan in huis had. Dus die Ghost Gums zijn ook een Australisch icoon geworden. In Australië wordt daar onmiddellijk, wij kennen enkel de, uh, de Boomerang of de als een soort van Australisch icoon. Wel, die Ghost Gums in Australië zelf zijn een Australisch icoon. Ja, dus het is we wel hebben... het... We hebben gelukkig ja. nog plaatjes ervan. Hoe, hoe, zien die, of hoe, hoe zagen die bomen eruit? Ja, er zijn er nog hoor, maar die twee waren nu specifiek de belangrijkste... juist omdat ze geportretteerd werden door Roberta Maggira... en omdat ze ook op de World Heritage List uh, zouden komen binnen weken. Dus dat maakt het des te tragischer. Uh, het zijn witte bomen, ze hebben een soort van witte schors en vandaar de naam ghost gun, dus spook, een soort van spookbomen. Uh, die witte schors maakt dat wanneer het felle zon is, een soort van bij de reflectie weerkaatsing, reflectieweerkaatsing uh, de, de, de, ja, de reiziger kan verblinden. En bij volle maan geven ze een soort van fluoachtige schijn, dus ook een soort van spookachtige schijn af. Bijzondere bomen. Australië rouwt om een boom. Nou ja, er zijn gelukkig nog wel uh, plaatjes van. Dat is misschien een schrale troost. Georges Jan, dank u wel. Dank je wel. En een goede avond. Goeie avond. En zo zijn we aan het einde gekomen van dit oog. Straks Casa Luna met Klaas Drupsteen. En morgen is er weer een oog met Max van Wezel. Een goede nacht. Goede nacht, vreunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Macro, waanzinnige winstweken. Spaanse mandarijnen, twee netten voor 1,95. Dit is Radio 1.